Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er is meer tijd nodig om de politieke crisis in Italië op te lossen, zegt president Mattarella. Hij praat de afgelopen dagen met politici over een oplossing. Dinsdag gaan de gesprekken verder. Mattarella sluit nieuwe verkiezingen niet uit als er geen regering gevormd kan worden. Dinsdag trok premier Conte de stekker uit de regeringscoalitie van de Vijf Sterrenbeweging in Lega. De president heeft Conte gevraagd om voorlopig aan te blijven als waarnemer. Voor het eerst worden in Nederland organisatoren van hondengevechten vervolgd. meldt Nieuwsuur. Het gaat om drie mannen en een vrouw... die volgens het Openbaar Ministerie zeker vijf gevechten hebben georganiseerd. In Amersfoort, Soest en Emmen. Ze verzorgden de gewonde dieren zelf met illegale medicijnen en een hechtpistool. Bij invallen drie jaar geleden vond de politie 26 slecht verzorgde en vermagerde honden. 16 agressieve dieren zijn afgemaakt. Maandag staan de verdachten voor de rechter. Het aantal doden door zwaar onweer in het Tatra gebergte op de grens van Polen en Slowakije is opgelopen tot vijf. Er zijn zeker dertig gewonden. Het gaat om een groep toeristen die getroffen werd door de bliksem. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Door een brand in een stal in het Zuid-Hollandse Streefkerk zijn bijna 1500 varkens omgekomen. De brandweer kon 15 dieren redden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het vuur veroorzaakte veel zwarte rook die tot in de wijde omgeving van Streefkerk te zien was. De Nederlandse hockeyers hebben zich op het EK in Antwerpen niet geplaatst voor de finale. In de halve finale was Spanje met 4-3 te sterk. Zaterdag spelen de hockeyers nog om het brons. De tegenstander in die wedstrijd is België of Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen overdag zonnig en warmer dan vandaag met 22 graden op de Wadden tot 27 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Wait for dawn when you disembark Set your foot down on a new sort of ground Stumbling through all the madness that is left behind Walk to want you'll find And on the steep within the core, dryer mouth than you ever felt before. Tingling in all your senses, just powering away. When you see the first light of day, soldier up. So De, de, de, de applaus hebben we er niet op staan. Dit is het meesterwerkje van Marcus van Dam. Want dit is een eigen opname uit een vervlogen tijd. Nou, vervlogen tijd. Ik geloof dat dit uit 2017 afkomstig is. Toen Marvin Day met zijn band hier aanwezig was. En het nummer Soldier On. Waarom doen wij dat? Dat heeft alles te maken met Marvin Day en zijn band. Want zij komen binnenkort met nieuw materiaal. En dan zit ik ook even gelijk te kijken op... De sociale media van wanneer dat is. Coming soon. Dus dat schijnt ergens rond oktober te zijn. Dan gaat hij het album Changes presenteren. En dat, dat zullen we dan ook niet hier ongemerkt voorbij laten gaan. En daarom draaiden we hem ook alvast dat hij daarmee bezig is. Waar gaat het plaatsvinden? Ik meen in Den Haag. Dat staat er ook. Den Haag het paard. Dat is een bekende zaal in Den Haag zit in de buurt ook van, van de Tweede Kamer, heb ik me laten vertellen. Dus het is geloof ik één of twee straten daar vandaan. Dus zover is het niet. Um, goed, we hebben ook in het tweede uur hebben we Helene bij ons nog, wat betreft poëzie en natuurlijk ook de muziek. En over muziek uh, gesproken, daar gaan we dan nog even mee verder. Uh, want uh, deze twee dames zijn ook geweest... Uh, dat is al wat langer geleden. Ik geloof ergens in het voorjaar zijn ze geweest. Uh, Leuna heette, heette de twee. Uh, tegenwoordig resideren ze in, uh, in uh, Brabant. Maar... Daar komt hij. De maar uh, verklaart al. De dames Bruinhof. Want zijn twee zusjes komen van oorsprong uit Haarnem. Dus het is gewoon eigenlijk nog wel een beetje uit de buurt. Uh, want uh, ja, ze hebben onder uh, de hebben ze uh, destijds nog een keer meegedaan. Aan de Rob Agda wordt. Maar uh, er is één uh, dame afgevallen. Uh, en toen bleven de twee zussen, Daniëlle en Madelon, over. En uh, uiteindelijk hebben ze, dat, uh, hebben ze het aangedurfd om gewoon hun eigen geluid uh, te laten, uh, laten horen. En dat doen ze onder andere met dit Stars Align. to feel like the stars Take it slow And take it slow Bij Revenge Records. Dit nummer van uh, Scott and Young. Slow heet het uh, nummer. En uh, achter Revenge Records schuilt Marloes hoogdorren. Het goede nieuws is dat zij uh, volledig schoon is van allerlei rommel in de lijf. Want uh, ze had uh, iets van, uh, van kanker, had ze. Uh, ja, tumoren had zij. Met uh, een behoorlijke, zware chemokuur, Maar dat is allemaal achter de rug. En uh, vandaag de mededeling dat zij dus uh, helemaal schoon is. En dat vinden wij prettig nieuws. De uh, Revenge Records heeft uh, trouwens nog meer. Uh, Tols, die hebben we vorige week nog uh, gedraaid. En er komt nog wat aan. Uh, Milo Music. Dat is niet Milo uh, uit België, maar ook een band uit de buurt waar Helene ook vandaan komt. Uh, namelijk uh, uit het Hoge Noorden. Ik geloof uh, dat, uh, dat ook uh, deze band ...ergens uit de buurt van Friesland... ...ergens moet komen. Dus wat dat er gaat... Uh, ...merk je dus uh, wel dat ze uit alle windstreken komen. Um, ja, je bent uh, nog... ...ook bij ons in het tweede uur aanwezig. Dus wat dat er gaat... Uh, ...helemaal uh, fijn. Er staat ook uh, Het derde nummer staat uh, klaar. Dus, uh, dus ja, wat dat er gaat... Uh, ...gaan we nog eventjes uh, vrolijk uh, verder. Um, het, uh, ja, je hebt het al gezegd. Uh, het schrijven, dat doe je uh, ook soms uh, ook in de ochtenduren. Uh, Vooral, en, ja. ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat je ook wel eens op een moment ergens uh, bent... en dat je denkt, hé, hey, daar zit wel iets in. Ja, dat ja? sla ik dan op. Ja. Ja? Voortdurend. Ja, Voortdurend. Ja, vandaag met die meeuwen ook. Ja? <laughs> dan denk ik nou, dus, dus zie ik er ook wel weer de, de gein ah, dus... van in... om daar misschien iets uh, over te schrijven. Ja. Of, uh, Hebben ze in jouw er ook meeuwen, of niet? Nee, hè? Nee, nee. Allerlei andere vogeltjes mag. Ik? Ja, geen meeuwen. Nee. Uh, ja. Dan moet je dus weer meer, meer, meer naar de buitenkanten van, uh, van Friesland uh, op uh, gaan. Ja, Richting ja. de Wadden zelfs. Ja, daar ben ik dan weer. Uh, hè? Ik, ben, ik ben een Waddenfreak, om ja. het dan maar zo te zeggen. Ik ja. kom graag op Ameland. Dus... Al niet de Schelling daar ben ik ook geweest. Jazeker. Nee, dat ben ik ook geweest. Ja, uh, Terschellingen. Uh, uh, maar ja goed, op een gegeven moment uh, vonden wij, mijn moeder en ik. Die zijn er van ja. op een gegeven moment van... Ja, maar uh, het lijkt wel of uh, de toeristen op Terschelling de baas is. En de Terschellingen ze ja. eigenlijk niks meer in te brengen hebben. Ja, okay. En dat is op Ameland toch wel anders. Die, die zeggen, je mag geen hoop, maar wij zijn de baas. Ja. Dus, dus nou, uh, ja. wat dat gaat, uh, is dat, uh, vonden wij dat een iets wat prettiger eiland om ja, um, ja. daar te komen. Dus, uh, en daar zijn we ook gebleven. Ja, mijn moeder leeft niet meer, maar goed. Ah, ja. uh, dus, uh, maar goed, daar uh, zijn we wel de herinneringen aan. Ja, maar, herinnering. we, ja, en dan gingen we wel door Friesland heen. Ja, ja, ja. Klopt, ja Wat een openbaring. Ook ik als presentator <laughs> ja. wil nog wel eens wat vertellen... en verklappen aan het luisterpubliek aan de andere kant. Maar goed. Um, jij, je, ma maak je ook uh, poëzie en gedichten over de weilanden bijvoorbeeld? De weilanden? Ja, ja over de natuur. Ja, ja? Over de getijden. Ja? Eigenlijk alles wel. Alles. Ik heb niet echt een bepaald onderwerp of zo. ik Alles wat, wat, <laughs> nou ja, wat iets doet. Ben je ook een type die ook als je zegt... Pot, ik ben het. Je ik, ik ga ook even een uh, gedicht daarover schrijven. Een boos gedichtje. Een boos ja, gedichtje. Ja, mm, of ja. ben je dat. Uh, of heb je dat wat minder? Ik ben vrij gemoedelijk hoor. Ja? Ja. ja. Ik heb wel eens een gedicht geschreven over. Um, 4 mei. De, de dode herdenking. Hmm? was toen. Een paar jaar geleden was er iemand die riep: uh, We gaan dat verstoren. Die waren het uh, ja. helemaal niet eens. Ja. Nou, dan kom je niet zeggen, ik ben toch ook een echte Amsterdammer... je komt ja. niet daar 4 mij, je komt hmm. niet daar die twee minuten stilte. En daar heb ik een gedicht over geschreven. Maar dat is niet heel boos. Maar... Nee, maar wel uh, wat ja, een bepaalde... Ja, het is ook heel vaak gedeeld op, uh, op social media. Ik denk, kijk, dat, dat houdt heel veel mensen bezig. Ja. Ja. Ik zou je willen vragen om... Nog één gedicht voor te dragen. En, uh, en dan start ik meteen ook het derde nummer van, uh, van wat je me toegestuurd hebt. Ja, maar dus, goed. Nou dus. het goed, is, gaat dat over de pont? De pont uh, over het ei, volgens mij. O, nou goed, maar goed. Dus dat gaat over Amsterdam. Dus heb jij iets dan, ja, over ja, Amsterdam. Nou, ja, dan dan in ieder geval een Amsterdams gedichtje... Uh, het Amsterdamse accentje, dat ga ik daar nou ook even erbij. Uh. Ik ga eventjes mij richten tot misschien <lacht> één iemand die ook zit te luisteren. Mick Boskamp, luister je even mee. Nou, Mick, daar gaan we. <lacht> het gedichtje heet Laas op. Loes had een lazer, abzo. Althans, dan leek het op. Piet vond het een kalerenbeest. Hij kefte en vraait al zijn schoenen op. En als Loes s morgens vroeg de bed niet uitkomen kon... zei ze, Piet, zet Loetje maar even op het balkon... Daar stak hij jankend zijn kop door de balustrade... en klaarwakker was de hele Linnaeuskade. Hij piste ook niet in een hoekie bij het afvoergootje... maar zeek alle geraniums regelrecht naar zijn grootje. Als Loes eindelijk had gedoest en had ontbeten... deed ze Lulu in bad en kreeg hij ze vreten. Een tataartje, moet je toch even nagaan... want de brokjes die liet haar lazen ab zo staan. Het hondenmandje beviel hem ook niet zo best... Dus lag Lulu op de bank en zelfs in hun nest. En Loes mag vlaaien van ach kom maar lekkere schat. Je zou bijna zweren dat ze tegen een kerel had. Op een dag riep Piet, je laas het die hond eruit of ik vertrek. Maar Loes zei, Lulu wegdoen ben je helemaal gek. Dus Piet vertrok maar hij liet de deur wagenwijd openstaan. En toen is Loes haar loetje er ook vandoor gegaan. Als ik denk aan Amsterdam, dan zie ik het gemeenteveer Waar ik zo vaak kwam, met vrienden heen en weer. Spijbelen in de stad, met wie geen zin in wiskunde had. De pont over het ei, wind en klotzend water, fietsers in een rij, een zwerver met een kater. rijnaken en plezierjachten tussen het tolhuis en centraal, dromen mensen. Die er altijd een mooi verhaal. Ik voel weer die tochtige gangen met ijzer verroest en het deinend dek, waar je altijd oppassen moest voor vlatsande meeuwen. De gladde vloer. En ik hoor de firma nog schreeuwen als een bootje te dicht langs hem voer. De krakende klep die knallend neerkwam op de kade, echoot in mijn hoofd als een heimwee De pond over het IJ, Wind en klots ontwater Fietsers in een rij Een zwerver met een kater Rijnaken en plezierjachten Tussen het Holhuis en Centraal Drommen mensen die er wachten Maar het mooiste was de nacht De laatste vaar om een uur of één Die mij weer naar Noord bracht Met de lichtjes van de stad En de maan die scheen Met de lichtjes van de stad en de maan die scheef, de pont over het heil, wind en klotsend water, fietsen Huis en centraal, drommen mensen die er wachten, altijd een mooi verhaal. And another played guitar. They sang about their love and life straight out from their hearts. Everybody turned around to see these strangers walking by. But well, they were quite familiar in this old small Wicklow town. Their country overseas. The dream of a fairy tale that seems to fade away. But they won't forget the special place in this country. We always Nou guitar. De about their love and life straight from their Everybody turn is de vraag bij mij. Want ik ben helemaal niet uh, onderlegd in het uh, genre van de Ierse folk... Ik. Uh, ik zou bijna zeggen, dit uh, ja, ik, dat klinkt dan ordinair gejat. Maar het is het, uh, ja, misschien is het gewoon gekofferd uh, wat Hanneke Laura heeft uh, gedaan. Want ik ben uh, getuige geweest uh, in, uh, in Den Haag toen St. Patrick's Day werd uh, gevierd. Dat gebeurde in een Haagse kroeg ergens aan het noordeinde. Vlakbij dat uh, paleis waar... Uh, onze koning nog wel eens resideert. En daar heeft uh, Hanneke Laura uh, samen nog met Luc Lenders onder andere uh, ja, zo'n Ierse feestdag opgeluisterd. En dat gebeurde heel veel met Ierse volk. En dit past daar zeker bij. En waarom uh, doe ik dat? Want dat had alles te maken met een uh, gedicht wat Helene in het afgelopen uur heeft gedaan. En daar ook nog een liedje bij te horen is geweest... wat ook de Ierse sfeer heeft uitgeademd. En dit uh, nummer, uh, dat dacht ik aan... toen uh, alleen net uh, in het vorige uur... dat uh, gedicht ook heeft voorgedragen. Wicklow Town, dus van uh, Hanneke Laura... Het bracht de tijd op uh, vier minuten voor half tien. Dus gaan we verder... Muziek weer van zand voor zijn bodem. jazeker. Walking the Sea. Uh, dat is uh, een project van Marlene Sherps. En op dit nummer, die hebben wij gebombardeerd tot single. En of uh, Marlene het mee eens is of niet. Marcus uh, zei vorige week, ja het is wel uh, lekker vaag. Maar dan wel in de positieve zin. Is het ik echt fijn dat je het erbij zet. Want uh, als je dat er niet bij zet, dan lig je wel op de motorkap van Marlene. Als ze uh, heel erg boos in een bui is. Doet ze niet hoor. Dat, dat zeg ik er ook wel bij, want het is een schat van een mens. Dus, uh, maar uh, Wiedergoed is de, dat nummer wat wij hebben aangewezen. Dat doet uh, ook nog een andere ja zangeres. En misschien wel actrice in de dop. En dat is uh, de dochter van radiocollega Dolly Tempirik, Lea Bos. En die hoor je dus ook. Uh, uh, Zandvoerdse kan het haast niet. Wiedergoed van Walking the Sheep. Yeah. He's right. It's going on every day. The earth feels small, so am I living just another day. Ooh. the rain again, he's a rubber man, he's a rubber man, rubber man. That's about insignificance, always put in the soul Everybody's talking from Montreal to be real. They don't know how the others look that ain't no good Trouble ain't gone, trouble ain't gone Surely nothing's changing to find out a model's boom But why decide that it's away inside And so it's always been, I'm sure you have a bad decision gone. trouble ain't gone, trouble ain't gone The president still has that bomb Trouble and gone, trouble and gone I would like you to stay, but I employ you to run van Yes, Miss, No, Miss. En uh, de nieuwe single is al uit. Die is vier dagen geleden uitgekomen. Eh... Uh. Dan zeg je, waarom heb je die niet gedraaid? Ja, ik kwam er uh, nu pas achter. Dus op het moment dat ik gewoon op hun uh, -pa uh, pagina sta te kijken, zie ik hem staan. Panama heet het uh, nummer. Volgende week is hij gewoon hier te horen. Dus dan draaien we uh, de echte single. En die tweede single, die Panama, dat is uh, eigenlijk ook de opmaat naar de EP die 7 september gaat uh, verschijnen. Want uh, de EP die komt uh, 7 september uit en die zullen ze ook gaan presenteren. Um, hou dat in ieder geval sowieso in de gaten. Waarom zeggen wij dat? Het is ook een band die wij kennen uit het uh, voormalige Rob agda circuit. Uh, en ze zullen de EP gaan releasen. Dat staat hier ook in het. Patronaat in Haarlem. Het zal waarschijnlijk... denk ik, de kleine zaal zijn. Vanaf 8 uur zullen ze dat doen. 7 september. Ik meen dat dat op een vrijdag... of een zaterdag is uit nou, mijn Weet jij dat, alleen toevallig uit je hoofd? Uh... Nou, ik ben niet zo goed in, hoor. Nee, ik ben <laughs> niet goed in, kalenders. Um, goed, uh, het is... Uh, uh, dit was het eerste nummer. En de man die de rap deed... is Bob Wiebers. En die maakt volgens mij... nog steeds deel uit van die band. Uh, tenzij ze dat uh, hebben... Vergeten aan te passen, maar daar ga ik niet van uit. Uh, maar goed, dat uh, is het uh, verhaal. Daarvoor horen we weer de van uh, um, Walking the Shi. Ja, ik uh, zou bijna zeggen: um, Ja, we hebben nog, uh, nog één gedicht. En dat gaat natuurlijk over Zandvoort. Ja. Ja. Ik uh, Wat ben. Nu? Ja, ja, ik ben heel ja. benieuwd. Nou, de titel is Zandvoort. Ja. Het Zandvoort van Weleer was een dorpje in een duinvallei. Een vissersvolk streek er neer op een afzetting van oude zeeklei. En tussen het hoog opgewaaide zand lag een voorde tot aan het strand. Zo kwam Zandvoort aan zijn naam. Eeuwen later pas kwam de faam. Lang lag het dorpje geïsoleerd. De vissers hadden zelfs nooit ABN geleerd. En toen er nog geen vuurtorens waren en ze terug naar huis moesten varen... Was de grote blinkert hun enige baken om weer veilig aan wal te raken. Een verbinding met het achterland was er niet wel beschouwd. Slechts een zandweg met heel veel kuilen via Adenhout. Jarenlang heerste er slechts viskopers en ambachtsheren. Zandvoort werd pas echt bekend toen het zich als badplaats ging profileren. Zelfs de beroemde keizerin Sissy kwam erheen om te baden en ze at er vast ook wel eens een visie. Op oude ansichtkaarten prijken mannen in badpakken met lange pijpen... en deftige dametjes die naar hun zonnehoedjes grijpen. Parasols en rieten manden mee, met rok en al stonden ze in de zee. Toen kwam de tram uit Mokum, een enkeltje of retour... en kregen het dorpje massa's Amsterdammers over de vloer. Enig parkeer- en fileleed ontstond er ook op den duur. Dus er kwamen wat aanpassingen in de infrastructuur... Zandvoort, daar gebeurt het. Dat weet iedereen. Daar zijn de beste beachparties en de Formule 1. In Zandvoort moet je dus wezen. Of het nou is om te baden, te stappen of te racen. En laat ze maar scheuren, schreeuwen en kijven. Diep, heel diep van binnen zal Zandvoort altijd dat vissersdorpje blijven. Een tikken tegen de mast. Jij bent er al vroeg uit. Ligt alles nog goed vast. Het is knus in de kajuit. Je gaat er snel van door naar het haven. Duinen, eerst een borrel in de kuik en dan over het eiland streunen, eten bij Hessel. Dronken zijn met de wind in ons gezicht. Zongen het zout van mijn lippen bij het vuur licht. En als we samen dronken zijn met de wind in ons Myself, oh, I am such a bitch. Every time that you hate fireworks in your brain, you feel no pain. Cower up in your towel, tell yourself that you're hot shit. Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh, it's so lonely at the top, you see. Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh, oh, but you would never wait for me. Enjoy your highness. Oh Your Highness Enjoy, Your Highness Yeah, you know that only real love is timeless Here's to all of the people who want me to feel small With a shiny sword, you fight alone in your own war Every time that I fall, I get up and move on, I am thankful When I rise up again, I am brighter than before. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. It's so oh oh oh oh oh see whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. But you would never wait for me It's oh oh oh oh top, oh you could never stay Het was uh, Nozoya en zij heet Donata Kramers. en de ander heet Daim de Rijke. En uh, ze vormen Nozojo. De band is uh, een beetje wel ondertussen een paar keer uh, veranderd. Maar dit is het, uh, het tweetal wat het uh, sinds een aantal jaren nu uh, doet. Dit is de vaste kern eigenlijk uh, geworden. Uh, binnenkort verschijnt een compleet nieuw album. Het is dus de opvolging van uh, Resonate uh, en het uh, heet Loud and Shameless. Dat binnenkort gaat verschijnen en daar zullen we natuurlijk ook aandacht aan besteden. Heines is al wat langer uit, die hebben we bijna over het hoofd gezien en daarom halen we het een beetje in. Um, Helene, ik vond het hartstikke leuk dat je bij ons geweest bent. Dat is ook heel leuk, ja. dankjewel. Jaap. Was het de moeite waard? Zeker, ja, okay. ik kom zo weer om. <laughs> <laughs> um, en nu, uh, hoe gaat dat gewoon uh, rustig aan terug? Ja, we ja. weer de Afsluitdijk. Of nee, we gaan door de polder denk ik. De, de polder? Ja, ja, want de Afsluitdijk uh, is geloof ik... Uh... Ja, ze zijn aan het werk. Dus het is wel het gaat heel traag. Dus dan ja. is het via Lelystad uh, gaan gaan, terug. Ja. Dus via de Flevo, uh, ja. Flevo route. Bij Amsterdam-Muiden. En dan uh, terug omhoog. Zeven, ja. Ja. Nou, jullie komen er wel, denk ik. Ja. Oké, okay, dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. En uh, graag tot een andere keer. Uh, dat was uh, de ochtendpoeit. Uh, om het even netjes uh, af te sluiten, um, sluiten wij ook bijna zo'n beetje het programma af. Uh, ook uh, Duits-Nederlands. Want uh, No Soyo is uh, Duits-Nederlands. Dan hadden we net Wolf en Moon ook Duits-Nederlands. Maar deze band is dat ook. Nou, zie ik al. was dat met uh, All I Do. Het laatste uh, single die ze hebben uitgebracht. Uh, en uh, daarvoor hoorde je natuurlijk Heines. Uh, maar dat uh, had je al uh, begrepen. Want uh, tussendoor ben ik nog even aan het woord uh, geweest. Uh, nou ja, de uitzending ziet er uh, zowat uh, op. Uh, maar we hebben nog wel uh, wat op stapel uh, staan. Want uh, wat kun je nog uh, verwachten van ons uh, de komende tijd? Uh, volgende week... Er staat er nog niks, maar het zou zomaar wat uh, kunnen veranderen. Wat dat betreft, er stond vandaag in een, uh, in een landelijk ochtendblad iets over Rob Alt. Het was uh, de grondlegger van Veronica. En uh, die uh, dat artikel lezende. Uh, heb ik ook iets uh, opgemaakt dat er op een gegeven moment. Uh, uh, ja, uh, was er was dan een speelfilm. En die duurde dan anderhalf uur in plaats van twee uur. En dat moest dan even opgevuld worden. Nou, zo werken wij dus eigenlijk ook. Met, uh, met de gaten in de agenda 29 staat nog niks. Het zou zomaar een uh, reguliere uitzending kunnen zijn. Maar het dat kan ook op het allerlaatste moment. Kan er gewoon een muzikant binnenkomen zetten. Die nog uh, graag uh, nog, uh, wat, wat wil laten horen. Dus met ons kun je eigenlijk alle kanten op. 5 september, dan uh, komt Lake Michigan. Uh, op 12 september is het de beurt aan David Blinko... de Schots-Nederlandse uh, uh, muzikant. Hij komt van oorsprong uit Schotland. Uh, maar hij is hier ook een paar keer uh, bij ZFM Zandvoort geweest. Een week later is het uh, de beurt aan uh, de mensen van The Last Wave... En dan gaan we even een sprongetje maken. Ergens in de buurt van 24 oktober. Dan is het ook de beurt aan bijvoorbeeld Wolf en Moon. Dus dat staat voorlopig even allemaal op, op stapel. Um, nou ja, dat, dat zeggende betekent dat we dus uh, het laatste nummertje gaan laten horen. Want straks is de beurt aan Vader Veugen. Met een, een nieuwe aflevering van Peaceful Radio om deze donderdag af te sluiten. En morgen, als het goed is tussen 8 en 10. Ik weet het niet zeker. Volgens mij niks. Uh, er zijn trouwens ook mensen actief uh, door de week uh, tussen 8 en 10 met een ochtendprogramma. Uh, Walter Sands en Geer Loogman doet dat. Uh, Beurtelings. Uh, moet mij niet vragen op uh, welke dag uh, ze alle twee uh, zitten. Uh, maar ze wisselen het in ieder geval af. Ik uh, dacht dat ze ook morgen waren. Maar volgens mij is dat niet het geval. Dat is het eigenlijk met de, de huishoudelijke mede. Dan heb ik er nog eentje uh, die ik uh, nog uh, heb uh, te draaien. Die komt van een burgemeestersdochter. Namelijk de dochter van Abu Abutaleb. Want voluit heet zij Abu Abutaleb. Maar uh, ze is ook weer met een uh, nummer uh, bezig geweest. Dat nummer dat heet Ego. En daar sluiten we deze alternatief FM mee af. Dag. Just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell, or tomorrow is another day. If you just take whatever Wasn't the one